Clement Peters met het NOS-journaal. Sinds oud-president Trump zich donderdag meldde bij de gevangenis... en er een politiefoto van hem werd gemaakt... stroomt het geld voor zijn herverkiezing binnen. Zijn campagnewoordvoerder meldt dat er ruim 7 miljoen dollar is opgehaald. Deels zijn dat donaties, maar een groot deel van de miljoenen is verdiend... met de verkoop van spullen waarop de foto van Trump is afgedrukt. Zoals mokken, t-shirts en posters. Het is voor het eerst dat er een zogeheten mugshot is gemaakt... van een voormalige president van Amerika... In de Amerikaanse staat Florida heeft een man in een supermarkt drie mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. Alle drie de slachtoffers waren zwart. Volgens de autoriteiten was dat geen toeval en waren de moorden racistisch gemotiveerd. De dader, een witte man van in de twintig, kwam de winkel in de stad Jacksonville binnen met twee vuurwapens. En opende het vuur op klanten. Twee mannen en een vrouw kwamen om het leven. De Amerikaanse televisiepresentator Bob Barker is overleden. Als presentator van onder meer de spelshow The Price is Right... was hij decennia lang een van de populairste mensen op de Amerikaanse televisie. De spelshow werd in de jaren negentig ook populair in Nederland... onder de naam Prijzenslag met presentator Hans Kazan. Bob Barker was ook een bekend activist voor dierenrechten. De actiegroep Sea Shepherd noemde een schip naar hem. Bob Barker is 99 jaar geworden. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen... met mogelijke overstromingen en modderlawines of aardverschuivingen. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië... en delen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm aan regen vallen. In Noord-Italië kan het volgens sommige weermodellen oplopen tot 300 mm. In mei werd Noord-Italië ook getroffen door overstromingen... na zware en langdurige regenval. Zeker 13 mensen kwamen om het leven.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 in didn't Fem, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhins. I'm working time tired of my 9 to 5. Tonight I lose myself in the lights. A quarter to midnight, got nothing on my mind. Just also dynamite, dynamite, ooh.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 Ja, miro y se relambe. El pinta labio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo. Te subo a la altura. Tu dimme y te recojo. Cuando algo está para ti, es inevitable. Bebe, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiesen ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable. No estás mirando, vámonos. Me dijo, no lo pienses mucho. En su cara se ve que se lo saboreo Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone carres mala, Me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala Con enfocado en la, la, la, la, la, la. Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo la, la, la, la, la, la. Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta el een hele zomer lang...